met het Journal. In België zijn basisschool het Stekske in Lommel. en de Sint-Lambertenschool in Heverlee vanochtend weer opengegaan. Anderhalve dag na het busongeluk in Zwitserland. waarbij 22 leerlingen om het leven kwamen. geldt op de scholen wel een aangepast programma. Het hoofd van de school in Heverlee zegt dat er opvang zal zijn. voor de kinderen om te luisteren naar hun verhalen en vragen. Ook voor docenten is opvang geregeld. De lichamen van de omgekomen kinderen worden vandaag met een militair vliegtuig teruggebracht naar België. Wanneer de gewonde kinderen terugkeren is nog niet bekend. Sommigen zijn er zeer ernstig aan toe. De redactie van Dagblad de Pers denkt over een doorstart met hulp van lezers. Over ruim twee weken stopt de gratis krant omdat er te weinig geld wordt verdiend met advertenties. De redactie is overspoeld met reacties van lezers die willen dat de krant doorgaat. Lezers hebben de site reddepers.nl opgezet. Een van de mogelijkheden is crowdfunding. Alle lezers worden in dat geval aandeelhouder, waarschijnlijk van een digitale versie van de krant. Volgende week wil de redactie met een concreet plan komen. De hoofdredacteur zegt dat hij zijn ontslagvergoeding volledig in een nieuwe versie van de pers wil steken. De werkloosheid is in februari verrassend gedaald. 469.000 mensen zitten zonder werk, dat is 5.000 minder dan in januari. Het CBS, dat met de cijfers kwam, heeft geen verklaring voor de onverwachte daling... Nederland zit in een recessie en de verwachting was daarom dat de werkloosheid verder zou oplopen. De prijzen voor een vaste beugel zijn sinds 1 januari met gemiddeld 12% verhoogd, blijkt uit een rekensom van het Financiële Dagblad. Sinds begin dit jaar mogen mondhygiënisten, orthodontisten en tandartsen zelf hun prijzen vaststellen. Eerder bleek al dat dit experiment met marktwerking leidde tot duurdere tarieven bij de tandarts. Het weer veel zon, dus zat een zwakke zuidwestenwind... middagtemperatuur 13 graden in het noorden, 18 in het zuiden. Ook morgen redelijk wat zon, dan wordt het 15 graden. Dit was het r Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Zoete 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... voor Osdorp 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A27 Breda richting Gorkum voor Gorkum, 2 kilometer...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 Leer Can't be true cause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 you mm -hmm.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 Gelícia, gelícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego temba. Sábado na balada A galera começou a dançar Assim você me mata, ai se eu te me ai, ai, se eu te me delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te me ai, ai, se eu te me niet laat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 Let it be